Infopact.nl, omdat er meer in zit. Met collega's naar MBA in één dag? Kijk voor groepsarrangementen op mba in dag.nl. Dit is Radio 1. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag, staatssecretaris Steven, bereid om gevangenisplannen aan te passen. Cyprus meldt vooruitgang in besprekingen. Morgen wordt de belangrijke dag.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 Staatssecretaris Steven staat open voor aanpassingen in zijn plan om drastisch te snijden in het gevangeniswezen. Maar in troskamerbreed voegde hij er wel wat aan toe. Er zijn altijd wijzigingen ja. mogelijk, maar het leidt wel tot bezuinigingen van 340 miljoen. Dat is wel de voorwaarde waar we aan zitten. De oppositie in de Tweede Kamer heeft scherpe kritiek op het voornemen om tientallen gevangenissen te sluiten. Teven wees erop dat voor het grootste deel van zijn plan geen wetten hoeven te worden veranderd. En dat er dus niet voor alle onderdelen steun nodig is in de Eerste Kamer. Dat geldt wel voor het elektronisch toezicht. De elektronische detentie met, met bijbehorende maatregelen, ja, uiteraard als wetgeving. En daar zal ik niet met de pet in de hand, maar daar zal ik de discussie gaan voeren in de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer. En uh, het wetsvoorstel gaat volgende week in consultatie. En ik hoop, hoop 1 januari 2014, maar anders 1 april 2014 dat gerealiseerd hebben. Teven herhaalde dat hij de gisteren gepresenteerde maatregelen liever niet had genomen. Maar ook het ministerie van Veiligheid en Justitie moet een aandeel leveren in de bezuinigingen. En we hebben nu eenmaal afgesproken dat we niet bezuinigen op de politie. Zo zei de staatssecretaris in Tros Kamerbreed. Spaarders met meer dan 100.000 euro bij de grootste bank van Cyprus... moeten mogelijk een heffing van 25 gaan betalen. De Cypriotische minister van Financiën, Saris, heeft dat zojuist gezegd. Saris hoopt de onderhandelingen met de troika, de EU, de Europese Centrale Bank... en het IMF vanavond te kunnen afronden. Gisteravond nam het Cypriotische parlement al een aantal wetten aan... die het eu reddingsplan mogelijk moeten maken. Journalist Leonora Kok op Cyprus vertelt hoe de Cyprioten daarop reageren.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 En uh, zo nodig moet er dan een nieuwe stemming of een extra stemming plaatsvinden. En dan morgen gaat, uh, als het goed is, uh, de president naar uh, Brussel... om daar uh, met de eurogroep verder te praten. In het kraakpand in Nijmegen, waar vanochtend een grote brand heeft gewoed... is een dode gevonden. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend. Een vrouw die gewond raakte, kon zelf uit het pand komen. Zij is volgens de politie in Nijmegen slecht aan toe. Het kraakpand zat in een voormalig tuincentrum. dat anderhalf jaar leeg stond. en is helemaal verwoest. Er zaten ook geregeld daklozen. Dit is het NOS-journaal met Mark Visser. Diverse werkzaamheden aan de weg zijn afgelopen nacht niet doorgegaan. Reden daarvoor is de kou. Debbie van Slechtenhorst van Rijkswaterstaat. Goedemiddag. Waarom is die kou zo van invloed? Nou, als je kijkt naar werkzaamheden zoals asfalteren of uh, beleiding... Uh, um, ja, daar zijn, dat zijn werkzaamheden waarbij nattigheid als sneeuw of regen niet gewenst is. En om die reden worden die werkzaamheden afgelast. En waar zou vandaag zijn gewerkt als het niet zo koud was geweest? Um, op de A27, tussen Utrecht Noord en Rijnsweer, zouden de asfalteringswerkzaamheden plaatsvinden. En afgelopen nacht was dat op de A48 um, bij Hasselt en Dedemsvaart. En die werkzaamheden zijn afgelopen nacht niet doorgegaan. Op de A27 zou het uh, hele weekend, of in ieder geval tot morgenochtend, 10 uh, uur werkzaamheden plaatsvinden. En dat gebeurt dus ook niet, want ook komende nacht blijft het koud natuurlijk. Ja, uh, we hebben daarentegen werkzaamheden op de A1. Dat uh, nooit tot kno tussen knooppunt 1-nes. Die werkzaamheden gaan wel door. Want dat zijn werkzaamheden waar bijvoorbeeld geluidsschermen geplaatst worden. Of andere dergelijke werkzaamheden waar het weer geen effect op heeft. En dat is natuurlijk voor de wegwerkers langs de weg. Uiteraard is het gewoon wel heel erg koud. Maar het heeft geen consequenties uh, op het werk zelf. Dus die werkzaamheden gaan gewoon door. En die uh, consequenties bijvoorbeeld van de A27. En u loopt u achter op schema. Hoe uh, gaat u dat invullen nu? Nou, zoals ik aangaf is, als wij als Rijkswaterstaat werkzaamheden inplannen, houden we altijd rekening met dat werkzaamheden niet door kunnen gaan vanwege slechte weersomstandigheden. Dat geven we vaak ook in onze persberichten aan. En dan plannen we ook altijd reserveweekenden of reservedagen, reservenachten. Dus er is altijd wel wat marge in onze planning om het op een later moment op te pakken. Debbie van Slechten, de van Rijkswaterstaat. Dank u wel.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 Oud president Musharraf van Pakistan wordt met de dood bedreigd. De Pakistanse Taliban zeggen in een videoboodschap Musharraf te willen doden als hij na vier jaar ballingschap terugkomt naar Pakistan. "Humne islam ne Aurangzeb Sharif ko jahannam waasil karne ke liye taiyar kiya hai, jismein fidaein, sniper team, special assault team aur close combat team shamil hai." Leider van de Pakistanse Taliban, Adna Rashid, zegt dat de Taliban een speciaal moordcommando hebben klaarstaan voor Musharraf. Dat zou bestaan uit sluipschutters en zelfmoordterroristen. Rashid probeerde al een keer eerder de Pakistanse oude president te vermoorden. De Taliban zijn woedend op Musharraf, omdat hij jarenlang met Amerika samenwerkte in de strijd tegen het terrorisme. Om wereldwijd aandacht te trekken voor hun videoboodschap wordt de doosbedreiging ook in het Engels uitgesproken. Inna Parvez Musharraf You can see this death squad around me. We want you to surrender yourself to us. Otherwise, we will hit you from where you would never reckon. Hey, oh. nou, hoorde een Taliban strijder, wat zegt hij dan? Musharraf, je moet je overgeven, anders zullen we je raken dat je daar niet meer van zult herstellen. Musharraf keert naar verwachting morgen terug naar Pakistan. De Amerikaanse Senaat heeft voor het eerst in vier jaar... een begrotingsvoorstel goedgekeurd. Het voorstel voor de begroting van 2014... draagt de stempel van de democratische meerderheid in de Senaat... en wordt het startpunt voor onderhandelingen met het Huis van Afgevaardigden... waar de Republikeinen de meerderheid hebben. Het door de Senaat goedgekeurde voorstel bevat belastingverhogingen... die in de komende tien jaar duizend miljard dollar moeten opleveren. Hier staat een beperkt aantal bezuinigingen op de overheidsuitgaven tegenover. De kans dat het Huis van Afgevaardigden dit voorstel overneemt is nihil. De Nederlandse aardoliemaatschappij mag de komende 20 jaar 15 miljard kubieke meter meer gas winnen onder de grond bij de Waddenzee. Minister Kamp heeft daarvoor de vergunning aangepast. Volgens economische zaken is de nieuwe vergunning een aanpassing van de bestaande situatie. De NAM won al meer dan waarvan werd uitgegaan in de oude vergunning. Het bedrijf had daarvoor toestemming op voorwaarde dat het niet tot extra bodemdaling leidde. De Waddenvereniging is daar niet zo zeker van. Nou, onze zorg is dat uh, uh, de Waddenzee is bijzonder omdat er twee keer per dag uh, de, de bodem te zien is. Hè. Dat, uh, dat is ook een voor het Wad. Nou, dat is wereldwijd uniek. Het is het grootste gebied waar dat plaatsvindt. En uh, uh, ja, als, je, als, je, als je dus te veel bodemdaling krijgt en tegelijkertijd wordt de zeespiegelstijging verwacht, dan raak je dat kwijt. Want dat hele bijzondere gebied uh, raak je dan kwijt. En dat willen wij natuurlijk niet. Dus uh, dat is onze zorg. Een bijzondere ontmoeting vandaag in Castel Gandolfo... is paus Franciscus aangekomen bij zijn voorganger Benedictus. Waarschijnlijk bespreken ze tijdens de lunch... de toekomst van de Rooms-Katholieke Kerk. Het plein in het centrum van het stadje staat vol met mensen... die hopen iets te kunnen zien van de ontmoeting. Maar de kans is klein dat ze meer te zien krijgen... dan de helikopter waarmee Franciscus reist. In meren is paus Benedictus wil buiten beeld blijven... nu Franciscus de scepter waait in het Vaticaan. Hij heeft gezegd dat hij zich niet met het werk van zijn opvolger zal bemoeien. Nog een keer de hoofdpunten. Staatssecretaris Steven van Justitie staat open voor aanpassingen van zijn gevangenisplan. Maar hij houdt vast aan de bezuinigingen. Spaarders van de grootste bank op Cyprus met meer dan een ton moeten een heffing gaan betalen. En wegwerkzaamheden worden vertraagd door de kou. Tot zover dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen langs de lijn met het vervolg van de 10 kilometer.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 De Lijn met Robert Meder. Ja, goedemiddag, NOS Langs de Lijn. Een heel lange NOS Langs de Lijn. Het is uh, kwart over één, WK-afstanden. Daar heeft het natuurlijk alles mee te maken. We gaan door tot zes uh, uur vanmiddag. Zometeen nog uh, even kijken, wat hebben we nog, de 5000 meter bij de vrouwen... en we zitten midden in de 10 kilometer mannen hier in de studio Jochem Uithagen... die zijn cockpit aan het inrichten is. Ben je allemaal aan het doen? Ben je, je computer aan het klaarmaken? En, uh... Ja, even een koptelefoon inpluggen, zodat je echt goed kan horen. <laughs> goed, wij zijn er hier uh, klaar voor en natuurlijk in Sochi zijn ze er helemaal klaar voor. Erwin Weddermas en uh, Sebastian Timmerman, we hebben net uh, Kramer gezien... en bij ons was het een beetje een reactie van, zou het wel genoeg zijn... Ja, nou ja, hier ook. Iedereen kijkt elkaar aan en uh, uh, iedereen bespreekt dat ook met elkaar. Zou het genoeg zijn? Het 12.59.71. 71 uh, De tijd waarmee Sven Kramer uh, zojuist de laatste rit voor de tweede dwel uh, wist te winnen. Uh, en dat dus de richttijd is voor uh, paar nummer 6. Het, uh, het koppel Bob de Jong en Jorrit Bergsma. De grootste uitdagers van Sven Kramer op de 10-kilometer. Kramer die uh, nou ja, degelijk begon, laten we het zo omschrijven, aan de 10-kilometer rondjes 31 laag. Een paar keer een versnelling had, maar dat toch ook zo nu en dan weer uh, zag oplopen. Die rondetijden zag oplopen in het rondje. Daarna tot zeg maar zo'n 6,5 kilometer. En toen versnelde hij nog een keer en kwam eigenlijk het lang verwachte moment dat Kramer zijn rondetijden de 30 is ingingen. 30-9 30-half en aan het einde twee keer 30 32 rond. Het leverde hem uiteindelijk dus die eindtijd op van 12,59,71. Nu wil ik niet al te veel schouderklopjes aan mezelf geven, maar voor toen Kramer van start ging, gaf Steven Dalebout, mijn collega, een papiertje. Die en die zei erbij: Schrijf eens op wat jij denkt als eindtijd. En ik zat er 700ste naast. Ik had 12,59,64 ja, als eindtijd. Ja, als ik er dan een keer zo dichtbij zit, dan wil ik dat ook even gelijk op de radio roepen hoor. Maar uh, ja, of het genoeg is, dat gaan we dus uh, strakjes merken. Uh, Bob de Jong. En Jorrit Bergsma. Ik vond Bob de Jong gisteren wat minder op de 5 kilometer. Behoorlijk minder. Hij werd er slechts vijfde. Bergsma was wel goed. Niet goed genoeg om, die, uh, om uh, bij, echt bij Kramer in de buurt te komen. Maar ja, toen reden zij voor Sven Kramer. En nu weten ze wat ze moeten doen. Ik durf er, uh, nee, ik durf er geen voorspelling aan te wagen. Nee, Het wordt uh, de grote finale, zullen we maar zeggen. Want daarna komt nog wel de Olympisch kampioen Lee. En komt ook nog Marco Weber. Maar ja... Die vielen gisteren behoorlijk tegen, allebei op de 5 kilometer. Dus we kunnen rit 6 Bob de Jong Jorit Jorrit Bergsma echt aanstippen als de finale rit dadelijk. Ja, zeg eens even, wat wordt de tijd van Bob de Jong? <laughs> oh, <laughs> jongen, jonge, jonge, ja. Ja, nu ga je eraan. Uh, ja, nou, weet je wat? 12.56. 13.05.81 13 oh, 13 op en dan schrijf okay. ik bij Jorrit Bergsma 12.57.34. Uh, Schrijf ik dat op? Denk ik dat Bergs maar de ronde Duits. Maar het is een pure gok op dit moment. Ja, oké. Okay. Uh, de duizend meter die hebben we vanochtend al gehad. Uh, voordat ik zo even naar Jochem ga en zijn visie uh, even de eter in doel slingeren. Uh, even die duizend meter, want uh, dat was ook wel verrassend, geloof ik, hè, de uitkomst daarvan. Zeker, zeker. daar wint uh, Olga Vatkulina. Nou, is dat wel een dame die dit seizoen ook op het podium stond van wereldbekerwedstrijden. Twee keer met twee derde plaatsen, maar het was niet. De topfavorieten op voorhand. Zij wint van Irene Wust. Uh, reed trouwens wel na Irene Wust. Uh, Wust reed 115-71. Vatkulina duikt dus daar als enige onder, want Wust pakt de zilver. 27 honderdste van een seconde. Fatcolina had veel te danken ook aan haar rit. Ze reed namelijk tegen Hong Zhang uit China. En dat is een vrouw die altijd slecht wegkomt. Maar als ze eenmaal op gang is, rijdt ze verschrikkelijk snelle rondetijden. En uh, daar had vooral Fatcolina op de kruising heel erg veel uh, baat bij. En mede daardoor. Tuurlijk, ze heeft het ook allemaal uh, zelf moeten doen, dat schaatsen. Maar het was toch wel van invloed op haar race. Uh, slaat zij toe op het moment dat het moet. Namelijk het WK in Rusland, in Sochi, wint de Russische... Fatkulina. ...en dat is pas de tweede keer in de historie dat een Russische vrouw een uh, gouden medaille wint op de WK-afstanden. Fatkulina dus één, Wust twee en de uh, upcoming star uit de Verenigde Staten Brittany Bow op de derde plaats. Dat waren ook de enige drie vrouwen die onder de 1 minuut en 16 reden. Nesbit viel toch tegen uh, na uh, vele titels in de afgelopen seizoenen... op de 1000 meter 3 op reis zeg ik uit mijn hoofd. Uh, wordt ze nu slechts vierde, de Amerikaanse wereldkampioen. Sprint viel tegen, Heather Richardson. Uh, komt uh, niet verder dan de zesde plaats... en is sinds uh, januari eigenlijk niet meer in die topvorm geweest die ze toen had. Marit Leenstra komt niet verder dan de achtste plaats. En Lorine van Rissen heeft uh, in de wereldbekers... nu nog wel wel uh, leuke resultaten geboekt. Maar op de momenten dat het moest... Namelijk uh, op de WK's valt het tot nu toe tegen. Van Riesse komt niet verder dan plaats 11, maar heeft morgen nog wel een kans op de 500 meter. Mm. Zij is uh, wat dat betreft dus nog niet klaar. Eén medaille dus bij de vrouwen Wust zilverachter van En laten we niet vergeten dat Irene Wust uh, nu alweer aan het warm uh, uh, werken is. En het, uh... Ze gaan het opwarmen is voor de 5 kilometer. Want die rijdt ze straks ook nog gewoon na de 10. Gaat ze op de 5 kilometer in de vijfde rit rijden tegen Masako Hozumi. En dan krijgt ook Diane Valkenburg nog eens een kans om dit keer geen vierde te worden. Maar misschien wel op het podium te eindigen. En Linda de Vries is de derde vrouw op de 5 kilometer. Dat is later vanmiddag. Na de dwel die nog steeds gaande is. gaan we eerst die 10 kilometer afmaken. Met dus vooral de prachtige rit Bob de Jong, Jorrit Bergsma. Ja, blijf er even bij Sebastian Jochem Uithagen. Die, die zit hier even Jouw reactie op die race van Swinkramer? Wat denk je ervan? Nou, ik, ik heb ook een beetje mijn twijfels, omdat als ik ga kijken naar het verloop van secondentijden, is het, het is iets minder overtuigend. Je ziet hem op een gegeven moment halverwege de race even versnelling erin gooien dan gaat hij wat langzamer rijden, dan weer wat sneller. En aan het eind moet hij die gaskanaal openzetten. Um, dat gaat dan ook gewoon goed. Een mooie aflopende rond. Mijn gevoel zeg gewoon van dat het gewoon net niet hard genoeg is. Als ik Jorop Bergsma op de vijf kilometer er gisteren in zag vliegen... dan denk ik van nou, in een goede rit tegen Bob de Jong... waar ze echt tegen elkaar kunnen rijden, dus dat scheelt toch wel... Uh, in dit geval, uh, waar Sven alles alleen mocht doen... Ja, dan, dan denk ik dat, zoals de voorspellingen ook een beetje voorbij komen van, uh, van Sebastian... dan denk ik dat Bob, uh, dat, uh, in dit geval dat Jorrit nog wel eens een grote kans maakt. En ik zie Bob ook nog wel verbeteren. Dus... Mm, mm, mm. Ja, het wordt spannend, hoor. Uh, je zegt dat moment van versnellen. Ja, toen zei hij van als hij nu nog een paar 29'ers eruit weet te knallen, dan, uh, dan komt hij nog een heel end. Maar dat gebeurde geloof ik, maar één keer, twee keer. Nee, nee, nee hoor, hij heeft, hij heeft geen 29er Maar wat, wat ik niet typisch Sven vind, is dat, en we hoeven niet al die rondetijden te gaan noemen. Maar hij heeft een begrepen van 1-3 naar 0-9. Dan rijdt hij rondje 30-6. 35, en dan gaat hij binnen 39 toe. Dan weer 35, weer sneller. Dan weer langzamer, 37. Dat, dat past niet. Dus ergens lijkt het op geforceerde. Het, het, het. Ja, ge het geforceerde, dat, ja. dat het niet makkelijk komt. Nou, dat, dat, nou ja, dat valt mij op. Ja. ja, goed. Laten we maar eens even naar uh, Kramer uh, zelf uh, gaan luisteren. Wat hij vond of en vindt van zijn race. Jeroen Stekelenburg, die sprak met hem. Zijn je keek naar de finish wat zuinig. Ben je tevreden of niet? Ja, ik ben wel tevreden, maar ik denk niet dat het genoeg is voor de winst. Maar uh, ik ben op zich wel tevreden hoe de rit gaat. Alleen, uh, ja, het moet allemaal net even wat harder. En, uh, ik ben op zich wel blij zeg met maar, de opbouw in de rit. En, uh, ik heb hem helemaal alleen gereden. best wel een goed schema. Maar het had eigenlijk allemaal even net wat harder moeten. Moet uh, iets eerder naar die dertigers. En uh, iets eerder uit die 31's. En dan rij je net even een paar seconden harder. En, uh, dat heb ik niet gedaan. Het is moeilijk als je in het begin bent. En eigenlijk er nog geen goede tijden voor je zijn gereden. En dan, dan is het moeilijk gissen. Maar goed, uh, ja, ik heb mijn best gedaan. Is het dan zo simpel dat het nu nog gewoon niet in je lichaam zit? Nou, oh, ik weet niet of het, of het er nu in zit. Maar het is ook gewoon een kwestie van durven. En uh, die 10 kilometer weer vaker rijden. En uh, dan uh, krijg je me ook steeds beter onder de knieën. En dan weet je wanneer je aan moet gaan. Ik ga nu eigenlijk uh, ja, iets te laat aan. Ik, eigenlijk moet ik op ronde 15 aangaan. En dat duurt nou eigenlijk net even wat te lang. Maakt de tijd die zij straks gaan rijden, die Bergsma en de Jong straks gaan rijden... maak die nog veel uit voor jouw tevredenheid? Kan je nog zeggen van... ja? Uh, ik ben helemaal niet tevreden als zij er ver en ver onder gaan. Nou ja, weet je, als zij tien uh, nee, seconden harder rijden, dan, uh, dan is er natuurlijk wel uh, een wat mindere race, zoals ik er nu over denk. Maar uh, ik ga er eigenlijk wel vanuit dat ze wat harder rijden. En dan, al met al, ja, weet je. denk je, wat, ze, wat zij kunnen? Ik, ik heb geen idee. Als je tegen elkaar oprijdt, is het zo, op een tien kilometer, zoveel lekkerder. En dan kun je naar een binnenbocht weer naar elkaar toe trekken. En, uh, maar dat mag geen excuus zijn hoor. Ik moet hier gewoon harder rijden. En uh, op dat moment heb ik het op dit moment niet gedaan en uh, daar heb ik nog een jaar voor aan te werken. Kun jij dat? Dat is niet Deskramers om iets als tussenstation te beschouwen. Nee, nee, daar heb ik ook moeite mee. En ik, ik heb het ook liever, liever gisteren voor elkaar dan vandaag. Maar uh, dit, is, uh, dit is wat ik had. Als je dan voor de rit zegt ik ben hier niet de topfavoriet, denk je dan wel dat je gaat winnen? Je wil natuurlijk winnen en, en, en is dat ook, ja daarom ga je die rit in. Nou nee, ja, tuurlijk wil ik winnen. Ik wil altijd winnen. En uh, ik, ik geef ook alles, maar uh, ja, ik ben de uh, afgelopen twee jaar in de vijf kilometer gegroeid. En ik wil nu ook in de tien kilometer groeien. En, en die moet gewoon goed. En uh, Dit is voor nu een soort van oké. Okay. Natuurlijk baal ik ervan. Maar uh, dit is voor over een jaar onacceptabel. Zou het kunnen dat jij hier straks als winnaar staat? Dat zou kunnen, maar dan uh, verbaas ik mezelf. Uh, om, uh, ja, ik weet niet of ik mezelf al dan verbaas, maar dan stellen zij het geleurd. Ga je nou in grote spanning naar die rit kijken of, of, of weet je het eigenlijk wel? Nou, ik ga even douchen en dan kom ik zo terug. Ja. Ja, <laughs> ja. ja. waarom lach je, Sebastian? Nou, vind ik leuk. Ja, nou, Gewoon de, de gelatenheid, hoe hij dat zegt, vind ik leuk. Ik geef een douchen en dan kom ik straks weer terug. Ja, ja. Ja, maar de, de hele trend. hij rekent op verlies. Ja. En dat ja. heb je natuurlijk niet vaak horen zeggen. En nee. dat, uh, ja. ik, ik, ergens, ik, ik denk dat hij, hij zal natuurlijk banen als hij straks geen goud wint. We moeten het eerst nog allemaal maar even zien. Maar ergens uh, beluister ik wel een soort verbrussing. Hij weet waar het hem in ligt en ik vind hem heel reëel wel. Dus ik, ik, ja, ik, ik geloof echt wel dat hij baalt als een stekker... maar dat, ja, dat hij dat ook wel vrij snel zich naast zich neer kan leggen... omdat hij echt vooruit kijkt en ja, een tussenstation... Ja. Ja. Ja, en hij weet natuurlijk wat, wat hij ook zegt en wat wij ook al uh, zeiden... en wat Erwin Wennemars straks ook al uh, zei in het verslag. Hij heeft natuurlijk vooral gewerkt op die, aan die 5 kilometer. En hij heeft uh, veel 10 kilometers laten schieten. Dit seizoen ook in de Wereldbekers. Hij heeft ze alleen gereden bij uh, de allround toernooien. Uh, uh, ja, dus dat, dat is heel anders dan hoe hij in die, uh, in die 5 kilometer staat. En dat geeft hij ook, ook heel eerlijk toe. Uh, um, dus ja, wat dat betreft is hij daar heel reëel in. Ja, maar wat vind je ervan dat hij zegt van het is een tussenstation uh, uh, richting zijn concurrenten? Nou ja, richting volgend seizoen, hè, richting de Olympische Spelen. Nee, ik bedoel nou, eigenlijk we... meer, uh, uh, beledigt hij daar niet een klein beetje zijn directe nee. concurrenten mee? Nee, vind ik niet. nee, nee. nee. voor, voor, voor Bergersma en De Jong is die 10 kilometer echt het hoofddoel. En, uh, en voor Kramer uh, uh, was het vooral de 5 kilometer de afgelopen twee seizoenen. En komt de 10 kilometer en nu langzaam maar zeker stukje voor stukje weer bij richting die Olympische Spelen. En dan moeten we nog maar afwachten of Sven volgend jaar de oranje toernooi gaat draaien. Bijvoorbeeld als je misschien ja. nog zegt een EK round laat ik schieten. Ik, ik, ik weet het niet, maar hij heeft natuurlijk dit jaar hij heeft gezegd die oranje round zijn worden minder belangrijk. Hij heeft ze dit jaar wel allemaal gewonnen. Maar ik denk dat hij daar zijn uh, verschuivingen laat zien. Dus ik ga echt trainen voor die vijf en de tien. Nou, en dan, dan, dan laat ik het 500 meter eventjes erbij. Uh, die laat ik echt rechts liggen. De hele focus ligt toch op de, op de Olympische Spelen, op de Winterspelen. Dat is toch duidelijk... Uh... Absoluut. Dus ik, uh, nee, ik vind het... Op, in dat vind ik hem heel sterk klinken. En ik hoop dat hij ook, zoals hij klinkt... dat hij ook daadwerkelijk uh, helemaal van, van binnen de vrede mee heeft met zijn race nu. En ik vind het wel mooi dat hij ook wel heel eerlijk zegt... van uh, afhankelijk van hoe hard die jongens rijden... ga ik straks nog wel op, anders naar mijn race kijken. Maar ik denk niet dat die jongens er... Echt met 10 seconden om doorschieten. Dat nee. geloof ik ten ook nee, Hij niet. zei, als het de 10 seconden wordt, dan is het gewoon een slechte race. Ja, ja. ja, en als ja het maar meer... dat verwacht ik ook niet. Nee. Dat is wel heel veel. Dat, uh, dat, dat 12.49. Ja. Dat zou op deze baan wel extreem hard zijn. Nee, dat verwacht ik ook niet. Maar wanneer is hij voor het laatst verslagen? Op de 10 kilometer. Op de tien kilometer. Dit seizoen nog. Nee, dit seizoen. Bij de NK Orange. Waar uh, Bob de Jong de, de afsluitende 10 kilometer won. En toen uh, wist Kramer al in de laatste ronde dat hij uh, weer het Nederlands kampioenschap zou winnen. Maar toen, toen had hij nog wel sneller kunnen rijden dan Bob de Jong. Want hij kwam de laatste meters al overeind. En hij liet die laatste meters een beetje lopen. Ja. Maar nee, dit seizoen won Bob de Jong uh, de 10 kilometer bij het NKO-round. Okay. Ja, ja. En daar werd, uh, werd Sven Kramer toen tweede. Bij het WK en het EKO-round won Kramer wel de 10 kilometer. Ja. Maar daar was Bob de Jong dan weer niet bij. De laatste keer dat Sven Kramer won van Bob de Jong. Eer wie er toe komt. Dat uh, detail was opgezocht door collega Steven Dalenboud. De laatste keer dat Kramer won van Bob de Jong was op 22 november 2019 bij een wereldbekerwedstrijd in Hamar. Dat is meer dan drie jaar geleden. Uh, de laatste keer dat ze met z'n drieën, Kramer, De Jong, Bergsma... in één wedstrijd reden, in één ten, tien kilometer reden... was op 3 december 2011 bij de wereldbeker in Ereveen... toen Kramer net bezig was met zijn comeback. Na die lange blessure, Bergsma won toen Bob De Jong weer tweede. Kramer werd uiteindelijk... Uh, ik dacht negende, ja. maar die liet die 10 kilometer toen lopen. Toen had hij op een gegeven moment in de gaten dat hij het niet ging ja. redden. Toen ja. liet hij hem uh, voor wat ja. het was. Oké, okay, uh, we gaan uh, een uh, klein stukje uh, muziek draaien. Uh, en dan uh, we zijn we zometeen terug met uh, de rit waar we nu al niet op kunnen wachten: tussen Bob de Jong en Jorrit Bersma. Wordt Kramer verslagen? Ja, dan wel, nee. Eerst uh, Santana en Well, alright. En dus. wel, all right. We gaan naar de hal. We gaan naar uh, Erben Wedemas en Sebastiaan Timmerman voor de rit. Tussen Bob de Jong en Jorrit Bergma. Mooi gewacht totdat het startschot heeft uh, geklonken van Hans Terstappen. Nederlander die uh, tot uh, Canadees is uh, genaturaliseerd. En uh, de 10 kilometer aan het wegstarten is. Want uh, tijdens jouw laatste woorden zo'n beetje van jouw aankondiging. Robert klonk het startschot. Voor de rit, zo zien we het toch. Tuurlijk, Sung Hoon Lee, de Olympisch kampioen, komt straks nog in actie. Maar die viel gisteren toch ook zwaar tegen op de 5 kilometer. Hij rijdt straks tegen Marco Weber. Dit is de rit. De rit van Bob de Jong, 36 jaar. Die uh, dit altijd, altijd een medaille won bij de wekenafstanden op de 10 kilometer. Vijf keer goud, vier keer zilver, drie keer brons tegen Jorrit Bergsma. Gisteren tweede op de 5 kilometer. Vorig seizoen in Heerenveen bij zijn eerste wekenafstanden. Tweede op de 10 kilometer achter Bob de Jong. Bob is titelverdediger en Bob moet uh, nu... Even inhouden in de buitenbaan. En Bergsma moest even doorschaatsen in de binnenbaan. Maar dat doen ze goed, zijn ploeggenoten. Hè. Tuurlijk, nu ook concurrenten op de baan. Maar bovenal toch ook ploeggenoten uit de bandploeg, De marathonploeg van Jillet Anema. Ze zijn dus begonnen aan hun 10 kilometer. Hebben uh, uh, bijna de eerste 800 meter. Dus eigenlijk de eerste volle ronde. De eerste ronde op snelheid, zo moet ik het zeggen, erop zitten. En Bob de Jong neemt het initiatief in deze race. En hij opent met 30-9. Bergsma volgt met 30-5. Het initiatief erben bij Bob de Jong. Nadat dat gisteren... De betere van de twee Jorrit Bergsma was. Ja, inderdaad. Maar de eerste 800 meter kun je er nog niet zo heel veel van zeggen. Het zijn de, de volgende rondes die bepalend zijn. Die kunnen ze nu die rondetijden gewoon gaan, gaan zetten. Kunnen ze die rondetijden vastzetten op allemaal 31-0. En het liefst allemaal 39-38. Dat je iedere ronde even een tiende of een paar tienden pakt ten opzichte van die, van die race van, van, van, van uh, Sven Kramer. Wat het is wel heel goed, en uh, wel Want uh, Jorrit Bergsma rijdt een rondje 38. Bob de Jong rijdt een rondje 31-3. En dan zul je zien dat je iedere keer nu. Die, die, die rondetijden zullen zult gaan fluctueren, want ze blijven bij elkaar in de buurt. Gisteren uh, reden ze ook tegen elkaar op de 5, 5 kilometer. En toen reden ze dus niet bij elkaar in de buurt. En dat is gewoon niet slim. Als je wil winnen van Sven Kramer, moet je elkaar gebruiken. Moet je bij elkaar blijven, want dan kun je iedere ronde je van elkaar profiteren op de kruising. En dat is het oog van de kenner, want uh, Bob de Jong komt inderdaad terug... en rijdt nu lichtjes voor Jorrit Bergsma. We zien het in de rondetijden, 30-9 voor Bob de Jong. 31 rond, de rondetijd van Jorrit Bergsma, die nu op de kruising komt gereden met een meter of 7, 8 achterstand ten opzichte van Bob de Jong. En langzaam maar zeker, na de 36-jarige, met heel veel respect uitgesproken, veteraan aan het toerijden is. En nu dan Bob de Jong als het ware weer op sleeptaal moet gaan nemen, want Jorrit Bergsma komt onderdoor in de binnenbaan. Die lange afzetten van hem, die lange slagen van hem op weg naar de volgende passage bij de streep. Dan hebben we 2 kilometer op zitten en dan noteert Bergsma rond de tijd 30-8. Bob de Jong 31. En met die 38 pakt Jorrit Bergsma weer 14 tiende bij ten opzichte van Sven Kramer. En ligt Jorrit Bergsma op dit moment anderhalve seconde voor op het schema van Kramer. En Bob de Jong ook iets meer dan een seconde. Maar nu gaat dan Bob de Jong weer, uh, die komt onderdoor bij de, via de binnenbocht. Probeert hij naast Jorrit Bergsma te komen. Kan de aansluiting net niet helemaal krijgen. Maar hij zal waarschijnlijk wel weer een iets snellere rondetijd rijden als, als, als Jorrit -Jor Bergsma. Even kijken naar de rondetijden. 31-0 voor Bob de Jong en 31-1 voor Jorrit Bergsma. En dan pakken ze iedere ronde pakken ze nu die paar tiendes die je echt nodig hebt... om zo meteen van Sven Kramer te kunnen winnen. Dat is slim. Ik denk ook echt dat ze een, een opdracht meegekregen hebben, hebben van Judith Adema. We blijven bij elkaar. De eerste 5 en zes kilometer. Zorg dat je 3, 4, 5 seconden voorsprong hebt op het schema van Sven Kramer. En daarna ga je er maar uitmaken van... Wie gaat hier wereldkampioen worden? Het is een drukke bedoeling. Daar op de kruising zie je Renate Groenewold met een bord staan... waarop rondetijden worden aangegeven. Daar staat Sikko Janmaat dan iets achter. En een van de twee zal nu een 0 en een 8 op gaan zoeken. De rondetijd van Jorit Bergsma, namelijk 30-8. Dat is Sikko Janmaat die dat doet. De rondetijd van Bob de Jongens is 31-2. Die ziet dat aangegeven worden door Renate Groenewold. En dan rijden ze naar het einde van de kruising. En dan zien ze hier het adema met zwarte pet, zoals altijd. En een hand vlak. Dat betekent dat het allemaal volgens schema gaat en zo vervolgens volgen zij hun weg. Zij, Jorrit Bergsma en uh, Bob de Jong, zien ze het rondebord met nog 17 hier langs de hoofdtribune van die prachtige Adler Arena waar we volgend jaar strijden om het Olympisch goud, zilver en brons en nu om de wereldtitel gaat. Jorrit Bergsma tijd 31 rond en nu moet Bob de Jong op de kruising even inhouden. Ja, daar kwam het niet helemaal lekker uit en is dit de eerste keer in deze rit erben dat we Jorrit Bergsma voor Bob de Jong langs zien krijgen. Ja, inderdaad, en dat kwam echt niet lekker uit. Bob moest echt eventjes inhouden. Dat is jammer, want dan vliegt je ook en dan moet je daarna weer op snel te dat kost je gewoon kracht. Maar Bob kan er wel eventjes achter zitten. Dus wat dat betreft kon hij ook een klein beetje uitrusten. Maar Jorrit Bergsma heeft nu wel een gat van 15 meter. Hij rijdt een rondje van 30-7. Dus een snelle ronde weer. En Bob de Jong rijdt ondanks die kruising nog steeds een rondje van 31-0. En dan zijn ze echt beduidend sneller dan Sven Kramer. 2,6 seconden in het geval van Jorrit Bergsma. Iets meer dan anderhalve seconde in het geval van Bob de Jong. Die nu toch naar Jorrit Bergsma toe moet gaan proberen te rijden. Weer via de binnenbocht waar hij nu onder meer doorheen komt. Maar het lukt hem toch niet hoor. Jorrit Bergsma houdt de voorsprong. Behoorlijk ruim instant op weg naar de 4 kilometer. Hier had Kramer 5.16.97. Bergsma 5.14.12. Rondertijd 0 Zelfde rondertijd trouwens voor Bob de Jong. Betekent dat Bergsma dus nu weer uitloopt. Twee tienden uitloopt. En een buffer inmiddels heeft. Een marge heeft. Op dat schema van Sven Kramer. Van 2 seconden en 85 honderdste. Ja en dan gaat Jorrit Bergsma. en kruist dan over Bob de Jong heen. En dan heeft eigenlijk Bob de Jong ondanks Dat hij achter. Een klein beetje voordeel van Jorrit Bergsma. dan kan hij toch even proberen weer die kan hij eventjes achter Jorrit Bergsma aanrijden op die kruising, maar het ziet er wel uit alsof Jorrit Bergsma in ieder geval iets ontspannender rijdt. Die ronde tijden die komen iets makkelijker. Rondje 30-9 voor Jorrit Bergsma nu en rondje 31 1 voor Bob, voor Bob de Jong. Hij uh, pakt steeds tienden erbij, maar grote happen zijn het niet wat Jorrit Bergsma pakt. Het zijn tienden van seconden. Inmiddels heeft hij daardoor al die tienden van seconden. Wel inmiddels een voorsprong opgebouwd van bijna drie seconden op het schema van Sven Kramer. Die denk ik nog steeds onder de douche staat, want nog niet is teruggekeerd. Hier op het middenterrein, ergens in de catacombe naar een scherm zal kijken. En dan ziet hij Bergsma met nog 13 ronden te rijden nog altijd voorliggen op Bob de Jong. 31 nu de rondetijd voor Bergsma. 30-9 nu de rondetijd voor Bob de Jong. Bob de Jong probeert weer aan te haken, probeert weer in de buurt te komen bij Bergsma. Hij heeft nu wel aan de ene kant het nadeel dat hij achter Bergsma langs moet kruisen, maar dat is natuurlijk Tegelijkertijd het voordeel dat hij even mee kan in een slipstream van zijn ploeg Ja, heeft. en dan doen die jongen, jongens dat goed hoor. Dan blijven ze bij elkaar en dan kunnen ze daardoor... Zie je dat Bob de Jong in het begin van de rit eigenlijk moeite heeft om die snij te maken. Maar omdat er iemand 15, 20 meter voor hem rijdt, doet hij, doet, hij, doet, hij dat, doet hij dat toch. En dan weet je wel dat Bob de Jong aan het eind van de race... Ja, dan kan hij altijd nog wel even iets extra schrijven. Dit wordt een hele spannende race hoor. Jorrit Bergsema rijdt nu weer omdat hij in binnenbocht rijdt. Rondje 38. Bob de Jong door een buitenbaan. 31-31 en dan kan Bob de Jong moet weer proberen die aan aansluit te krijgen met Jorrit Bergsma. Alhoewel nu op die kruis dat gat wel groot is. Het is uh, bijna 30 meter in het voordeel van Jorrit Bergsma. Bob de Jong de binnenbaan in Bergsma halverwege de buitenbocht. En nu aan het einde van de buitenbocht het uit opgereden. 1, 2, 3. We tellen de slagjes mee. 4, 5, 6, 7. En dan gaat hij uh, de bocht in 30, 8. Jorrit Bergsma de ronde. Hij heeft een voorsprong opgebouwd van 4 seconden. En 36 honderdste naar Sven Kramer toe. En het verschil met Bob de Jong wordt groot. Groter en groter, want Bob de Jong rijdt op de kruising nu echt 30 meter achter Jorrit Bergsma aan. En dan heb je er niet zo heel erg veel meer aan. Dan heb je niet zoveel meer aan je conculega, want dat zijn het van elkaar. Maar het worden meer concurrenten nu dan collega's. De samenwerking, die periode is voorbij, want we moeten nog maar 10 ronden. Nu gaat het echt om het goud, het zilver en natuurlijk ook het brons. Kramer heeft die snelste tijd staan en Jorrit Bergsma rijdt daar op dit moment 4 seconden en 7300 stonden. En dan hebben ze in ieder geval de eerste, de eerste opdracht goed vervuld. Hè? hebben ze 5 kilometer, 6 kilometer. Met elkaar meegereiden. Nu is het gewoon ieder voor zich. Hij heeft bijna 5 seconden voorsprong op het schema van Sven Kramer. En nu zal Jorrit Bergs, maar als hij hier wereldkampioen wil worden, zal hij het helemaal alleen moeten doen. Want weet weten wel dat Sven Kramer aan het einde van de race ging snellere rondetijden rijden. Dus hij heeft ook een bepaalde marge nodig. Maar ik denk 5 seconden marge in deze fase van de wedstrijd. En het is nu 5, 5 seconden en 2 tiende wat hij voorsprong heeft op het schema van Sven Kramer. Is dat mooi? Want nog iedere keer blijft hij die rondje 30 rijden. Rondje 38 van Jorrit. Joris Bergsma, rondje 31-0 van Bob de Jong. En nu gaan we inderdaad die fase in waar Kramer versnelde. Want we hebben de 6400 meter gehad. We zijn op weg naar de 6800 meter. En dat was dan het rondje waar Kramer van 31,3 naar 30,9 ging. En daarna heel langzaam en zeker verder zakte naar een slotronde. Zelfs van 30 rond. 30 seconden precies. Wat doet Joris Bergsma in dat rondje waar Kramer naar 30,9 ging? pakt hij weer gewoon 2 tienden erbij. 30,7, voorsprong 5,4 seconden. En Bob de Jong verliest nu op Kramer. Bob de Jong verliest 3 tienden. Rijdt de ronde 31-2. Bob de Jong had het niet op de 5 kilometer gisteren waar hij vijfde werd. En het ziet er ook niet naar uit dat hij goed genoeg is om vandaag Jorrit Bergsma te gaan verslaan nee, op de team. Nee, want hij vult, Hij schudt met zijn hoofd. Hij zwaait een beetje. Hij is ook een beetje aan het aan het zoeken van, van zijn trainer. Van het gaat niet lekker. Dat gat is te groot. Ja, hij moet nu of de geest krijgen of het gat is echt te groot. Maar de Jorrit Bergsma die is wel met een fantastische race bezig. Weer een rondje 30-7. En dan ga ik eventjes die rondetijden noemen van de afgelopen 6-7 rondjes. 30-7, 30-7, 30, -7, 30, -7, 30 38, 38, 30 Het is ongelooflijk vlak hoe Jorrit Bergsma deze race rijdt. Je ziet ook dat uh, Jillet Anema, de coach, uh, wat wilder begint te worden. Staat nu ook halverwege de kruising in plaats van rustig met zijn armen over elkaar aan het einde van de kruising. Voelt natuurlijk ook de finale van deze rit naderen. Zes ronden nog te gaan voor Jorrit Bergsma. Daar komt hij weer aan. Sven Kramer reed hier een rondje van 30,5 seconden. Wat doet Bergsma? Wint hij of verliest hij? Hij verliest. Hij verliest 4 tiende, maar hij heeft nog wel steeds 4 seconden en 93 honderdste over die die Mag verliezen op Kramer. Bob de Jong ziet zijn voorsprong op Kramer schema. Als sneeuw voor de zon verdwijnen, ligt nog maar een seconde voor ten opzichte van Kramer. Maar Bergsma begint dus nu ook tijd te verliezen, maar heeft dus wel een ruime marge. Maar gisteren zagen we Kramer wel, of Bergsma wel echt super stuk gaan in die slotronde van de 5 kilometer. En Dat hebben we Joran Bergsma ook al eens een keertje zien doen, zien doen op de 10 kilometer. Ik kan me nog die fantastische 10 kilometer herinneren, waarbij hij wel 12,50 reed, maar op een schema zat van 12,40. En in die laatste rondes echt, ze verloren. dus verloor. Zij dus moet nu zorgen dat hij de rondtijd in ieder geval lager en lager 31 blijft rijden. Maar hij rijdt nu weer een rondje 30 90, dus het gaat nog steeds hartstikke goed. Het verschil is wel teruggelopen naar 4 seconden en 8 Maar ik denk dat de marge gewoon genoeg is. Dit moet het moment worden dat Jorrit Bergsma gaat toeslaan in een race waar ook Sven Kramer is. Ze ontmoeten elkaar dus nog niet vaak op een 10 kilometer. Vorig seizoen was Kramer er niet bij in Ereveen... toen Bergsma tweede werd op de 10 kilometer achter Bob de Jong. Hij levert drie tienden, in, maar dat mag, dat mag. Hij houdt nog steeds 4 seconden en 16e over in zijn voordeel naar die ronde 30-8. En de doorkomst net naar de 84-100 meter op de kruising. Wordt hij eerst gecoacht door Willet Anama. Die schaats dan een paar meter vooruit. Roept nog het een en ander naar Bob de Jong. Waarbij hij bij Bergsma alleen maar wat gebaren maakte met zijn vuist. De vuist van de overwinning misschien wel. Laatste drie ronden gaat Jorrit Bergsma dadelijk in. Bob de Jong knokt daar een meter of 35 achter. Hier komt Jorrit Bergsma naar de 88-100 meter. En hij rijdt dezelfde rondetijd als Kramer 30-7. Ja, 30 -7. Bob de Jong rijdt ook 37. Die heeft zichzelf ook weer een beetje hervonden. En heeft nog een kleine seconde voorsprong op het schema van Sven van, uh, van Kramer. Dus het zou zomaar zijn dat hier de Bammers 1 en 2 worden op het WK afstand. De, de, de, de, de, de key met. Het zal wel een echt een fantastische prestatie zijn. Ook voor de coach hier uit Adema. Maar... Ja, ja, wat mooi. Het is een spannende race. Maar het is rijden ook wel heel erg goed. En vooral Jorrit Bergsma. Hoe vlak die rijdt. Hè? Hij gaat nog steeds. Die mond, hij heeft het al moeilijk. Hoor. Hij heeft het heel moeilijk. Maar hij perst er weer een rondje 30-9 uit. Bob de Jong, 38 Vier seconden mag Jorrit Bergsma verliezen in de laatste twee ronden. Want hij zit in die laatste twee ronden. Bijna de laatste anderhalve ronde alweer. Voor de 27-jarige Fries uit Aldeboren Die prachtige plaats. Zo'n mooie plaats om uit te spreken. Een koning op het natuurreis. Een koning is die in het schaatsen van de marathons. En nu is hij op weg naar de grootste triomf uit zijn lange baancarrière. Want hij gaat de bel horen voor de laatste ronde. Op weg ja. naar het goud. Dat kan toch bijna niet anders. Hij levert nu al 18 de in, maar hij heeft 3,3 seconden. Maar dit kan niet meer mis. Gaan, want de lach komt al een beetje, beetje op zich. Hij heeft nog een binnenbocht te gaan. En Bob de Jong gaat naar de buitenbocht. En op de kruising ligt hij 30, 40 meter achter. Jorrit Bergsma gaat hem hier winnen. Die gaat hem zeker weten, weten winnen. En Bob de Jong moet echt vechten om nog onder die tijd te kunnen komen van Sven Kramer. Zijn vriendin verprutste het op de 1000 meter. Heather Richardson, maar uh, Jorrit Bergsma gaat het niet verprutsen. Tuurlijk komt er nog een rit. Lee tegen Weber. Maar hier komt Jorrit Bergsma op weg naar de finish. En gaat een eindtijd rijden van 12.57. En daarmee is hij sneller dan Kramer. Bob de Jong net niet. 13.00. 26 voor Bob de Jong. Die in de slotfase dan te veel uh, inlevert op Kramer. Betekent dat Bergsma op 1 staat. Bob de Kramer Sven Kramer op 2 staat. En Bob de Jong op 3 staat. Nogmaals gezet, gezegd, er komt natuurlijk nog een rit. Maar ik kan me niet voorstellen dat Lee en Weber uh, ons zo erg gaan verrassen... dat ze hierbij in de buurt gaan komen. Bergsma op 1, 12, 57, 69. Zal ongetwijfeld de winnende tijd worden van de 10 kilometer hier in Sochi. Zat je er toch 31 honderdste luisteren, Bastien? Ja. Oh, ja. <laughs> nee, ik zei 34, zei ik. Ja, ja. 35 honderdste zat ik aan. Had oh, ik gezegd dan? Ja, je was er, er nog niet. We, uh, ook nog er... Even oh, even, we, we hebben hier lijstjes gemaakt hoor. <laughs> uh, uh, mag, ik, kijken. mag ik even kijken? Oh. Zoek even door, ik ga ik even naar Jochem. Uh, wat een geweldige rit. Ja, ja gewoon een mooie race. En ik moet zeggen. Um... Ja, ik, ik, het, het moet niet een paar rondes langer duren. En Ik, ik vind het wel mooi om te zien dat Bergsma die is er gewoon goed ingegaan Hij heeft een hele strakke middenrace gereden. En als je, als ik, zoals ik de, ik zie deze race graag. Waarom? Omdat hij aan het eind toch echt wel een beetje klaar is. Dan zie je die rondetijden vrij rap oplopen. Dan is het een mijn daar heb je het maximale eruit hij gehaald. Hij heeft het goed ingedeeld. Ja. Heb je hebt het goed ingedeeld. Dan word je zeer waarschijnlijk, uh, altijd een slag om norma. Word je, word je waarschijnlijk gewoon weer wereldkampioen wild, uh, nu. Ik vind het heel mooi. En dus ik, ik, ik, ik denk. Dat ja. meneer uh, Sven Kramer, die denkt, ah shit, die, die baalt. Want die heeft voor zijn idee geen goede racegerij en die zit er toch nog zo dicht op. Dus hij baalt voor nu, maar is niet heel onrustig, denk nee, ik. de tien seconden waar hij zo bang voor was, uh, nee, die, die, die is het zeker inderdaad niet geworden. Nee. Erwin, heb je je lijstje gevonden? Ja, ik heb hier mijn lijstje gevonden. En we hebben een klein beetje, beetje oneenigheid hier nu. Want <lacht> uh, we hebben een, inderdaad een pool gedaan voor de winnende tijd. En uh, Sebastian nee, zegt nu, het nee. ging om de tijd van Sven Kramer. Maar de winnende tijd had ik opgeschreven 12.57. ja. Ja, maar de honderdste. was 12,9. Ja, en? ik dacht dat hij de tijd van Kramer bedoelde. Anyway, anyway. maakt het niet uit. We waren nee. allebei, we zijn heel erg We zijn allebei bezig. God, <laughs> allebei God, God, God. Knapper. Hey. De winters zit er nog in. Ja. Goed, laatste ja, ja. rit uh, uh, bezig. Uh, daar hoeven ja. we geen grote verwachtingen van te hebben. Dus geen angst ja. voor Bergsma. Nee, nee. Sung Ja, je weet het nooit met uh, Sung Terwijl we trouwens nu op, het, uh, op de monitor hier in de hal uh, Jillet Anema zien gooien met een rondebord. Ik kan me toch niet anders voorstellen dat het is vanwege het feit dat Bob de Jong nou, langzamer is dan ja, zijn Ja, wacht even. Er is, er is misschien een disqualificatie. Want ik heb nog een kruising gezien van, ja. van Jord nee. Die Net achter. Ja, we hebben het gezien. Dat losten ze heel keurig op in het begin van de race. Maar het zal toch niet waar zijn dat daar een nee, disqualificatie nee. Ook op komt nu? Nee. Want er zijn gewoon twee ploeggenoten ja, die het gewoon keurig uh, opgelost hebben. We, we, we, we hebben hier. Uh, in de computer en er staat, uh, er staan wel twee disqualificaties, maar ik zal je gelijk geruststellen. Dat is van Shinji en Roger Snijder. Maar ja, het was toch wel een enorme woedeuitbarsting. Uh, uh, ik ik... Nou ja, uh, er is even wat consternatie nu. Maar goed, op het grote bord staat hier Bergsma gewoon nog steeds op 1. Kramer als 2 en Bob de Jong als 3. Dus ik ga er maar vanuit dat die woede uh, vooral was vanwege het feit... dat Bob de Jong uh, niet ingeslaagd is om uh, sneller te rijden dan, uh, dan Sven Kramer. kijk ook nog even verder naar de juryleden. Ja, nu is de rust op dat middenterrein eigenlijk verder wel allemaal uh, uh, weer teruggekeerd. Dus uh, we gaan er maar vanuit dat er geen disqualificatie uh, aan te grondslag ligt. We horen dat wel aan van Steven Nalemous, de uh, denk Precies, ik. Precies, anders dan uh... horen we dat snel genoeg. En ik kijk even naar... wat Collega's op het middenterrein die staan er ook allemaal rustig bij. Ondertussen is de slotrit 1200 meter onderweg. En Weber en Sung-Hoon Lee -Li liggen nu al, nu al, na 1200 meter. Uh, bijna vier seconden achter op het schema van Jorrit Bergsma. Ja, en als ik dan kijk op het middenterrein zie ik nog steeds, nog steeds een zwaaiende Jorrit Bergsma en ook een tevreden ja. Bob de Jong. En hij deelt nog even een uh, dubbele high five uit. ...naar een van de medewerkers van de bandploeg. Dus het zal de woede zijn geweest voor het feit dat Bob de Jong langzamer was dan Kramer. En uh, uh, niets anders vermoed ik, want uh, anders had Bergsmaat ongetwijfeld al geweten seun ondertussen naar de 1600 meter toe. Doorkomsttijd voor hem, 32 rond. Ja, het is de tiende doorkomsttijd. 32,6 voor Marco Weber. En zo liggen ze allebei al 5 seconden achter ten opzichte van Jorrit Bergsma. Ze zijn niet alleen langzamer dan Jorrit Bergsma, ze zijn ook langzamer dan Bob de Jong. En langzamer dan Sven Kramer. Rijden dus momenteel in de middenmoot van de 10 kilometer in de beginfase seun Terwijl nu, dat is ook een mooi moment, Sven Kramer teruggekeerd op het middenterrein op de schoenen... in. Een een korte broek. Nou ja, korte broek. Eigenlijk een soort driekwartsbroek, broek, want de, de, de pijpen komen over zijn knieën heen. Kwam die even op dat middenterrein gelopen. En sportief als die is, komt hij naar uh, Jorrit Bergsma toe, die nog op de schaatsen uh, rond uh, glijdt, hier ja. rustig aan het uitrijden is. En hem uh, de high five gaf en een flinke schouderklop. Ja. Sloeg bijna zijn bovenarm doormidden zo'n beetje. En uh, deed dat met een glimlach trouwens. Hoor. De felicitatie van Kramer aan het adres van uh, Jorrit Bergsma. En uh, Kramer is uh, teruggelopen de Catacombe in. En Bergsma, die zit nu op uh, op dat middenterrein doet hij zijn jasje aan. Hij heeft een jasje uitgedaan in zijn race. Nu doet hij zijn jasje weer aan, want hij staat bovenaan. en geen enkele concurrentie in deze laatste rit. Want met nog 1900 ronden te gaan, naar 2400 meter... liggen Seun Noon Lee en Marco Weber allebei al een straatlengte achter. Stick to the recipe. We gaan naar Lee en Weber, Sebastian Timmerman. Ja, die hebben nog nooit zoveel aandacht gehad als uh, in deze uitzending van uh, langs de Lijn. Ja, dat krijg je ervan als je in de laatste rit rijdt. En uh, dat doen ze dan vooral eigenlijk vanwege het feit dat uh, zij, en dat zijn Indische heel erg veel... A, nogal redelijke tijden hebben gereden, maar ook vooral uh, in de wereldbekerwedstrijden twee keer reden. Zowel in Astana als in uh, Erfurt. Lee werd trouwens twee keer derde in die wereldbekerwedstrijden. Maar uh, komt nu niet in de buurt hoor, van een uh, bronzen medaille. Hij rijdt zo rond de tijden van uh, Geisreiter. Geisreiter die momenteel plaats 8 staat. ja Zo vijfde, zesde, zevende. Echt een middenmoot van deze 10 kilometer... voor zowel de Olympisch kampioen Sung Hoon Lee... als de Duitser Marco Weber... die op de 10 kilometer uh, al een aantal seizoenen meedoet. Eén keer zesde is geworden in zijn carrière op de 10 kilometer. Dat was zijn beste prestatie op een uh, WK afstanden. En Lee die uh, voor... Uh, voor Vorig seizoen in Heerenveen wel zagen, maar toen weet hij alleen de ploegenachtervolging. Seizoen daarvoor in Insel werd hij tweede op de vijf en vierde op de 10 kilometer. We kunnen het allemaal rustig vertellen, want de achterstand op de top drie wordt met de ronde na ronde groter. Jorrit Bergsma gaat de wereldkampioen worden op de 10 kilometer. Sven Kramer wordt tweede en Bob de Jong wordt derde. En dat is voor de derde keer in de historie dat er een volledig Nederlands podium komt op de 10 kilometer. De eerste keer gebeurde dat in Warschau in 1997. Dat was de tweede editie van de WK-afstanden en tien jaar later in Salt Lake City in 2007 gebeurde het opnieuw dat de drie Nederlanders op het podium stonden. Dat waren toen Sven Kramer, Karel Vrijen en Bricht Rutje. En nu gaan dus de drie Nederlanders op het podium worden. Jorrit Bergsma op één, Sven Kramer op 2, Bob de Jong op 3. Want de spanning in deze laatste rit is helemaal weg. Even terug naar uh, eerder vandaag. Zometeen is ze nog actief op de 5 kilometer. Maar uh, Irene Wust heeft al een duizend meter in de benen. Die werd uh, gewonnen door Olga Fatkulina. De in hield daarmee. Irene Wust van haar derde wereldtitel af. De Brabant moest nu genoegen nemen met het zilver. Dat is een mooie prestatie. Maar het was voor Irene Wust toch even slikken. Ja, het is toch jammer. Ik bedoel, uh, het zat hem vooral in mijn eigen race. Ik uh, goed weg. Alleen de eerste volle ronde was gewoon uh, te langzaam. Moet je, uh...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 Ja, nee, maar dat is ook zo. Ik bedoel, ik word nog steeds wel tweede van de hele wereld. En in principe uh, klop ik gewoon Nesbitt, Bo, Richardson, alleen uh, ja, er stijgt er eentje op de een thuisbaan ook boven zichzelf uit. En uh, ja, die rijdt gewoon een race van haar leven. En ik rijd met een ja, net niet helemaal uh, vlekkeloze race, maar ook toch nog twee. Dus al met al ben ik wel tevreden hoor. Had je haar opgeschreven van tevoren, Fatcolina? Nou, eerlijk gezegd niet. Nee, eerlijk gezegd was ik... Uh, als, nou, de namen die ik opgeschreven had waren toch wel uh, Nesbitt, Bo... Uh, Richardson toch niet helemaal, maar uh, ja, dat, dat waren wel een beetje de, de dames die ik van tevoren dacht van... Uh, en die uh, Kazakster, de Abba... Idova. Idova, ja, die had ik ook opgeschreven. Maar uh, ja, goed, desalniettemin uh, de plek is toch zeker mooi. Hoe is het voor jou om steeds van ritme te moeten schakelen? Van middellang naar sprint naar lang? Ja, dat is, uh, dat is niet makkelijk, maar dat is ook wel weer mooi, want dat is al rounden. En dat hoort er toch een beetje bij en... Uh, ik merkte ook vandaag dat ik een beetje gehaast was in de opening en toen ik een beetje schakelen en dan word ik net weer te lang, hang ik net te veel, 15 meter slag, waardoor die eerste volle ronde ook zeg maar, net te langzaam wordt. Ik had net iets meer ja, moeten sprinten en ja, goed, de benen zijn natuurlijk ook niet meer helemaal fris, maar al met al ben ik zeker tevreden met de tweede plek. Ja, als je daar nu al over begint en je moet straks nog een 5 kilometer, voorspelt dat niet veel goed? Ah Jawel hoor, maar dat is gewoon weer een hele nieuwe afstand en ik heb nu uh, geloof ik een paar uur iets om te relaxen en te ontspannen en dadelijk, uh, daar hoef ik ook niet vanaf het begin af aan volle bak. Dus kan ik gewoon lekker de tijd nemen om in mijn ritme te komen. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat het wel goed gaat komen. hij nou zo met een pruilip het podium op? Nee, helemaal niet. Natuurlijk niet. Ik ben tweede van de hele wereld. Dus, uh, nee, uh, al met al uh, prima race en toch tweede. Dus ik denk dat ik, uh, dat ik daar heel erg blij mee mag zijn en heel erg tevreden mee ben. En ik denk dat er uh, genoeg mensen, dames zijn die... Uh, die een stuk minder tevreden zijn. Ja, <laughs> zo is het. iedereen bewust. <laughs> Mooi, zoals ze al zegt. Ik ben Absoluut. gewoon de tweede van de hele wereld. Ja. Dat je het weet ook. Sebastian, nog even een tussenstandje bij jou met uh, ja, in de, de laatste rit van, van de 10 kilometer. Ze is gewoon de eerste van de wereld hoor. Als je twee keer goud wint en een keer zilver al op de weken afstanden. En voor de vierde keer uh, wereldkampioen allround bent geworden, dan ben je gewoon de beste schaatster uh, van de wereld op dit ja. moment. En is het aan haar om dat uh, uh, volgend seizoen te herhalen in het Olympische seizoen, dat kunststukje waar ze nu mee bezig zijn sven Lee is op zich uh, niet echt bezig met een kunststukje. Al is hij wel gaan versnellen na uh, de 7600 meter. Nu volgt er dan weer een rondetijd 31 rond. Nadat hij de vorige vier ronden in de 30 schreef. Het zou nog kunnen dat hij Bart Swings van plaats 4 af gaat stoten. Ik denk wel dat dat erin zit voor Lee. Maar hij gaat toch uh, ver in de schaduw eindigen van Jorrit Bergsma. De wereldkampioen dadelijk, de nieuwe wereldkampioen dadelijk... op de 10 kilometer van Sven Kramer en Bob de Jong. Want dat wordt het podium hier in Sochi. Goed, later uh, vanmiddag natuurlijk ook het sportforum met Tom Boots. Met, uh, kijken, met Mario van der Ende. In ieder geval Willem Vissers van de Volkskrant en Tom Boots. En Jochem Uithagen blijft natuurlijk ook zitten. Dat allemaal later vanmiddag. Maar we hebben nog een mooie afstand. De 5 kilometer te genoemd. Zometeen. Morgenmiddag <laughs> Op opent Govert van Drakel weer de deuren van de perstribune.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 Plus, mijn gezin ligt nu in de winkel voor maar 3,25. Dit is Radio 1.